7 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Schuldenakkoord krijgt Fiat Huis van Afgevaardigden. 9 gewonden bij explosie op speedboot. En vader Amy Winehouse begint afkikkliniek. <totstuken>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 Daarnaast komen er 300 detectiepoortjes, wordt op vliegvelden strenger gecontroleerd... en komen er duizenden extra beveiligingscamera's te hangen. De spelen in Londen beginnen op 27 juli volgend jaar. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse wil een afklikkliniek beginnen. En wil onder meer de Amy Winehouse Foundation samenwerken...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 Zangeres Amy Winehouse die worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving... is stierf anderhalve week geleden in haar huis in Londen. De uitslag van het onderzoek naar haar doodsoorzaak wordt later deze maand verwacht. En dan het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijke misbank. Verder overal zon en maximaal tussen 24 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen opnieuw warm, maar in de middag onweersbuien. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is dinsdag 2 augustus en de eerste hobbel in Amerika is genomen. Dat horen we zo. De premier Poetin wil uh, Wit-Rusland erbij hebben, daar gaan we het ook over hebben. En toevallig gaan de schaatsers van TVM ook daar naartoe, naar Wit-Rusland. Daar praten we straks over met Gerard Kempers. Het was een spannende stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi... zei dat ze begreep dat veel mensen het er moeilijk mee hadden. Maar ze smeekte de leden bijna om toch vooral voor het voorstel te stemmen. Van onze seniors en onze veterans. om te maar ik respect de hesitatie die de leden hebben Het Huis van Afgevaardigden is uiteindelijk akkoord gegaan met het bezuinigingsvoorstel. om de enorme Amerikaanse staatsschuld terug te brengen en het kredietplafond te verhogen. Jacqueline Ekman zit in Washington, onze correspondent al daar. Jacqueline, het is niet de close call geworden die iedereen had verwacht. Nee, uiteindelijk uh, tellen we 269 afgevaardigden die stemden voor. En 161 hebben tegengestemd. En bij de tegenstemmers uh, zaten een aantal Tea Party Republikeinen, zoals verwacht, die de bezuinigingen niet ver genoeg vinden gaan. Maar opvallend in deze stemming was wel dat er eigenlijk meer democraten waren die tegen hebben gestemd dan republikeinen. Die vinden dat er eigenlijk te veel wordt bezuinigd. En dat, uh, ja, die zijn ook erg gepikeerd over het feit dat er geen belastingverhogingen voor de allerrijkste in het pakket zitten. Nee, nou, Vandaag moet er nog een keer gestemd worden, maar dan in de Senaat. Uh, hoe is de verwachting daar? Kan die stemming nog roet in het te gooien? Nou, dat betwijfel ik, uh, betwijfel ik zeer. Uh, de kans is zeer groot dat een uh, meerderheid van de senatoren akkoord zal gaan. Er zijn uh, 60 van de honderd stemmen nodig. En de kans is groot dat die wel gehaald zullen worden. Dus um, uh, de Verenigde Staten heeft vanaf morgen, nadat de wet... Uh, ondertekend is door Obama, dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Een creditcard met een nog grotere limiet uh, om de schulden af te betalen als het goed is. Ja, maar er staat ook een expire date dan op, is, op een creditcard. En die is 2013. Betekent dat dat tot 2013 het gedoe in Amerika voorbij is? Nou, allesbehalve, ik, ik vrees eigenlijk het ergste, want in dit, uh, in dit plan zit er, uh, ja, zoals je weet, uh, moet er het nodige bezuinigd worden. In totaal tenminste 2,1 biljoen. Uh, dat is dus een 2100 miljard dollar, moeten worden bezuinigd. Maar over het grootste deel van dit bedrag moet een commissie zich gaan buigen. En het is een gelijk aantal uh, democratische en republikeinse congresleden die moeten gaan bepalen waar dat geld vandaan gehaald moet worden. Dit comité uh, moet nog samengesteld worden, maar in november al moet er dus een plan komen. Je moet je je voorstellen hoe het de afgelopen maanden is gegaan. En uh, de democraten die hopen uh, in, in dit gedeelte eigenlijk die belastingverhoging voor de allerrijkste nog in te voeren. Republikeinse commissieleden zullen dit absoluut niet willen. Dus je kunt nu al op je vingers natellen dat dit uh, weer problemen gaat opleveren. Ja, problemen, inhoudelijke problemen, maar het zal natuurlijk ook van belang zijn wie er dan in komen te zitten. Ja, nou ja, een verdeling daar, daar uh, zal de komende tijd ook aan besteed worden. Het moet natuurlijk snel gebeuren, vooral als er in november al een, uh, een, een plan moet komen, maar twaalf uh, in totaal, zes democraten en zes uh, republikeinen en dan... Als ze er niet uitkomen, zo staat er ook in het plan als er dus weer een uh, om te voorkomen dat er weer een politieke impasse uh, zal plaatsvinden, treedt er een automatische bezuiniging in werking. Uh, automatisch wordt er dan op bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld op defensie, bezuinigd om toch aan de vereiste bezuinigingsbedrag te komen. Als een soort stok achter de deur, voor als, de, voor als er dus weer geruzie is... en als ze als weer niets tot een besluit kunnen komen. Goed, de discussie is nog niet over, maar ze hebben wel een aantal maatregelen genomen... om te voorkomen dat ze in dezelfde impasse terechtkomen. Nou werd er gisteravond dus gestemd, maar er was ook een verrassende stem bij... Ja, zeker. Uh, Gabrielle Giffords, het congreslid dat in januari in Arizona eigenlijk ten nauwe nood aan een, een, een aanslag overleefde... die was uh, aanwezig voor het eerst in lange tijd uh, op Capitol Hill om haar stem uit te brengen voor het bezuinigingsplan overigens. En dat was een emotioneel moment. Uh, iedereen begon plotseling te applaudisseren en dat was niet zozeer omdat de wet er door was... Maar vanwege haar uh, onverwachte aanwezigheid. In, in januari werd ze uh, tijdens die aanslag ja, kreeg ze twee kogels door haar hoofd. En nu zeven maanden later. Stond ze er toch weer tussen haar collega's uh, fragiel, ze zag er toch anders uit. Haar ja, blonde, uh, lange blonde haar was nu kort en donker, Ze zat een bril op. Uh, maar ja, ze stond te zwaaien naar haar collega's, en zelfs vicepresident Biden was naar het Huis van Afgevaardigden gekomen om haar te begroeten. En de leider van de Democraten in het Huis, Nancy Pelosi, heette haar welkom en bedankte haar voor haar aanwezigheid.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 Goed, dat is uh, de terugkeer van Gifford in, uh, in Amerika, in Washington. Vandaag dus die stemming in de Senaat. Om zes uur Nederlandse tijd uh, wordt er gestemd. Als de Senaat nou voorstemt, hè, wat jij uh, meer of meer verwacht... Ja, dan zal Obama die wet uh, ondertekenen. Betekent dat nou eigenlijk voor Obama een, een, een overwinning? Of moet je zeggen, hij is niet zo geschonden uit de strijd gekomen? Ja, die uh, ondertekening zal dan inderdaad ervan uitgaande dat het na het akkoord gaat uh, vandaag uh, dan plaatsvinden. Ja, overwinning. Een, een zoet-zure overwinning, zo zou ik het willen omschrijven. Obama gaf het al eerder aan toen hij dit, uh, dit plan presenteerde. Uh, belastingverhoging voor de Allerrijkste had hij liever zwart op wit gehad. Uh, staat er niet in. Hij heeft een hoop partijleden... ...daarom tegen zich in het harnas gejaagd. Maar er is wel voorkomen dat de Verenigde Staten zijn rekening niet meer kan betalen. Dus er is ook een opluchting. Maar de financiële problemen voor dit land zijn natuurlijk nog lang niet opgelost. Dankjewel, Jacqueline. Jacqueline Ekman was dat vanuit Washington. Onmerkelijke uitspraak van de Russische premier Poetin. Wit-Rusland zou wat hem betreft zich weer mogen aansluiten bij Rusland. Wit-Rusland is een onafhankelijke staat sinds 1991, want dat was het jaar toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Het land met alleenheerser Lukashenko aan het roer wordt nog altijd wel gezien als de meest Sovjet-achtige van alle voormalige republieken. Gaan we over praten met onze correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Uh, Geert, waarom zegt Poetin dit? Was er een speciale aanleiding voor? Uh, ja, het, het, was een, het was een bijzondere gelegenheid. Het was een hele mooie setting. Hij was uh, uh, een hele dag te gast uh, op het zomerkamp van de uh, pro-Kremlin jongerenbeweging Nazi. Die, die houden al jarenlang elk jaar een, een, een kamp aan de boorden van een heel mooi meer in de provincie Twer. Uh, pre President Medvedev is er uh, een paar weken geleden geweest. Nou, Poetin was er nu ook. Uh, dat zijn... Uh, ja, gelegenheden die zeker in de, in de aanloop naar verkiezingen, en we hebben in december parlementsverkiezingen en in maart presidentsverkiezingen natuurlijk prachtige momenten om, uh, ja, om, om je lang en uh, mooi voor de camera's te laten zien. Er waren heel veel camera's aanwezig. Uh, Poetin zei dit tijdens een hele grote bijeenkomst in een enorme tent. Uh, er stonden wel vier of vijf camera's opgesteld die allemaal tegelijk draaiden. Dus je kunt zien uh, wat er uh, allemaal aan was gedaan om, om dit tot een echte media-event te maken. En daar heeft Poetin dus urenlang uh, gepraat met die Jongeren op allerlei vragen antwoord gegeven. En een van die vragen kwam van een. Uh... Een jongen uit, uit Wit-Rusland. En die zegt. Uh, meneer Poetin, uh, zeg nou eens. Uh, zou het niet weer net zo kunnen worden als vroeger? Uh, dat Rusland en Wit-Rusland weer één geheel zijn. Want dan heb ik bijvoorbeeld geen last meer met een verblijfsvergunning. En daarop zei Poetin inderdaad. Uh, dat is uh, nou. A. Is dat mogelijk? B. Dat is wenselijk? En C. Dat hangt helemaal af van de wil. Voor 100% de wil van het Wit-Russische volk. Ja, maar hij had ook gewoon weer op de vlakte kunnen houden. Ja, maar dat is, ja, dat is het specifieke van dit soort, uh, dit soort bijeenkomsten. Hè? Er komen allerlei vragen over allerlei dingen. Um, hij, hij, hij kan zich over alles uitspreken en doet dat ook. Wat ik een beetje bedoel is, van waarom doet hij dat dan? Ik bedoel, ziet hij daar een soort politiek gewin in? Leeft dat in Rusland? Nou, het, het, het, is, het is iets dat... Um, het is misschien niet heel rationeel... maar het is iets dat goed ligt in Rusland. President Yeltsin in de jaren negentig heeft dat liefst eigenlijk mee begonnen... in 1996, ook voor de verkiezingen. Die heeft toen dat idee, dat ballonnetje opgelaten van... hé, hey, zouden we niet weer een soort nieuwe... Uh, niet één land misschien, maar dan toch een, een soort nieuwe Unie... van Rusland, uh, Wit-Rusland, misschien ook nog Oekraïne erbij... Uh, een soort nieuw samenwerkingsverband kunnen oprichten. En nou, daar zijn ze dus al 15 jaar lang ongeveer mee bezig... Uh, en het is iets dat ja, uh, onderhuids dat, dat het goed doet. En da daarom zal Poetin dit ballonnetje ook weer hebben, hebben opgelaten van... ja, dat zou op zich wel mooi zijn. Heel goed wetende dat, dat het natuurlijk, uh, en dat hebben we de afgelopen 15 jaar... hebben dat laten zien, dat het zover uh, vooralsnog niet zal komen. Omdat er uh, a. in Wit-Rusland en b. in Rusland toch ook alweer veel verzet is. Er zijn veel mensen in Wit-Rusland die niks willen weten van Rusland. Er zijn veel mensen in Rusland die heel bang zijn... dat Wit-Rusland een economisch een enorm blok aan het been van oh Rusland ja. zal zijn. He, dus dat... Uh, uh, het is iets waar... Uh, en, en, en dat is uh, een tweede punt wat ik wil zeggen. Uh, dat is ook een Russisch, iets specifiek Russisch. Uh, Poetin kan alles zeggen... omdat hij uh, geen verantwoording hoeft af te leggen. Hij zal niet morgen in het parlement worden geroepen... van hé, hey, wat heb je daar gezegd over Wit-Rusland? De, de media Geist zullen putebat. niet... Geen spoeddebat. Uh, hij zal niet worden gegrild door de media. Hij kan dit zeggen. En, en uh, nou, dat was gisteren en vandaag gaat iedereen weer zijn gang. Uh, en maar, en maar zal is, dus is, ook niet. Maar, maar Geert, is dat ook het geval in Wit-Rusland? Ik bedoel, uh, wordt daar dan niet uh, gereageerd op deze uitspraken? Nou, Wit-Rusland, uh, dat is nog een soort Rusland in het kwadraat. Wit-Rusland is natuurlijk uh, toch, toch een, een, een dictatuur. Hè. Zo staat Lukashenko, de president daar bekend... de laatste dictator van Europa. Uh, daar heb je natuurlijk absoluut geen vrije media. In Rusland zal dit nog een staartje krijgen in, in de kranten... In, in, de, in, de, in de pers met, met een kleine oplage. Um, maar in Wit-Rusland natuurlijk helemaal niet. Dus daar is de enige reactie die mogelijk is, is... van president Lukashenko. Nou, Die heb ik nog niet gehoord op dit moment. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat Poetin... Ja, hij heeft heel slim. Hij heeft dit ballonnetje opgelaten. Maar hij heeft ook tegelijk gezegd van... Uh, ja, in Wit-Rusland uh, zijn natuurlijk verschillende mensen. Sommigen zijn voor, sommigen zijn tegen. Maar we moeten wel zeggen dat president Lukashenko... altijd alles heeft gedaan... Uh, voor de verdere integratie van Rusland en Wit-Rusland. Dus hij heeft eigenlijk een heel groot compliment uitgedeeld... aan Lukashenko. En dat, terwijl we de afgelopen maanden, afgelopen jaar hebben gezien... dat de, de, de verhoudingen tussen Lukashenko en het Kremlin... ongelooflijk moeizaam waren. Het was echt uh, slaande ruzie af en toe. En ja, dit is dus... Een soort, uh, toch een handreiking van Poetin. Um, dus er zitten twee kanten aan, aan, aan dit wat Poetin heeft gezegd. En ja. daar, daarom zal het wel eventjes duren... voordat we een, uh, een welgeformuleerde reactie uh, van Lukashenko zien. Goed, een opmerkelijke uitspraak. desalniettemin. De Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Straks de radioroute. Verslaggever Jeroen de Jager zoekt straks in Amsterdam de klusstudenten op. Verkeersinformatie? Nou nee, niet hoor. Het is rustig op de weg. Dit dus is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Negen gewonden, waarvan twee ernstig. Gisteravond bij een explosie op een speedboot op het Alkmaarermeer. De speedboot lag tussen twee andere bootjes... en explodeerde toen de motor werd gestart om terug te varen naar de haven. Verslaggever Tom Jurjaans van Radio Noord-Holland sprak met ooggetuigen. Nou, nee, we zaten in de boot en uh, ineens zie ik iemand door de lucht vliegen. En een klap erbij. Door de lucht ziet u iemand vliegen? Ja, ik zie iemand door de lucht heen schieten. En uh, een enorme klap. En grote, een enorme vuurwolk en rook en uh, die hele boot weg. Dat was echt een uh, vervelend gezicht. Er lag nog uh, een volwassen vrouw in het water en die woude niet uit. Die was helemaal verbrand, dus die wilde in het koude water blijven. Dus uh, ja, dat was uh, niet best. J jullie hebben slachtoffers uh, van het water gehaald, hè? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, vijf hebben eruit gehaald, drie kinderen en twee volwassenen. Wat hebben jullie ervan gezien? Een, een enorme vuurbal. Echt door de lucht heen gaan, brokstokken door de lucht heen en uh, kinderen gillen. Ja, mensen lagen gelukkig allemaal in het water. Die waren al eruit gesprongen. Dus uh, die hebben we eruit gehaald en uh, geholpen. Ja. En toen hebben jullie ze aan boord gehaald. En, en toen? Toen uh, hebben we nog een keer 1 en 2 gebeld. En toen zijn we hier naar de kant gegaan om uh, de mensen af te zetten. Ja, handdoeken eromheen gedaan. En uh, wachten op de ambulance en brandweer. Je, je gaat wel 6 keer nadenken nu voordat je wat doet uh, met de bout. <laughs> wat, hebben jullie een idee hoe... Dit kon gebeuren? We zien zienelijk geweest in het motorluik en de hele dag in de zon gestaan, dampen, vonkie erbij en boem. Op dit moment stijgt er ook een traumahelikopter op. Meneer, u was ook als een van de eerste bij de slachtoffers. Wat, wat heeft u er van mij gekregen? Nou, ik, ik kwam aanvaren en uh, de, de kinderen drijven 20 meter van uh, de zaalboot af. Uh, ik heb de vader heb ik eruit getrokken en uh, nog, een, uh, nog een paar uh, kinderen. En toen hebben uh, we gekeken of alles bij, uh, bij elkaar was. Vijf minuten later was al wel heel snel uh, de brandweer te plaatsen. Want die had hier een oefening. Dat, uh, dat was eigenlijk geluk bij een ongeluk. En ook is uh, gelukkig want het absoluut geen doden zijn gevallen. Het, uh, het is uh, geluk voor die mensen ook dat het... Uh, hier aan dit haventje gebeurt, gebeurt het midden, midden op het meer. Uh, dan kan het heel anders aflopen. Petri Koenen van de politie Noord-Holland-Noord. Er lagen vanavond drie boten naast elkaar op het Alkmaar de Meer. Uh, de middelste uh, boot ja, die heeft op een gegeven moment zijn motor gestart. En ja, die motor die is uh, ontploft. Uh, ja, van die boot is echt helemaal niets uh, meer over. Ja, op die drie boten waren 15 uh, mensen aanwezig. Nou, zes personen die zijn niet gewond. En negen personen wel. Eén uh, kind en één die zijn met wat ernstige brandwonden naar uh, Beverwijken uh, gegaan en de rest is met eerste en tweede graad brandwonden uh, nou ja, naar andere ziekenhuizen vervoerd. Hoeveel kinderen zijn er eigenlijk gewond geraakt? Uh, er zijn in totaal vijf kinderen gewond geraakt, waarvan uh, één kindje naar uh, Beverwijk uh, is uh, vervoerd. Nu hoor ik van getuigen dat het echt een enorme knal is geweest. Is het? Ja, geluk dat ze er hiermee vanaf zijn gekomen? Nou, de brandweer, uh, die waren toevallig hier aan het oefenen, de brandweer van Akersloot. En die hebben die knal gehoord. Dus die waren er binnen een mum van tijd voordat hun pieperen af waren gegaan. En toen waren er al bootjes van omstanders die mensen uit het water aan het vissen zijn. Dus ja, er was gewoon heel erg snel hulp. Er was, het was natuurlijk een hele mooie avond vanavond. Vrij veel mensen op het water. Dus ik denk uh, ja, dat uh, dat uh, heel gelukkig is geweest.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 dit is een uh, oud schoolgebouw waar het uh, even flink onderhanden wordt genomen, volgens mij, voor het nieuwe jaar, waarschijnlijk. Ja, het is inderdaad de bedoeling dat de uh, school weer helemaal tipt op de uitziet voor het nieuwe schooljaar begint. Het heet Artemis. Het is een opleiding voor stilisten en modevormgevers. Aha. En u bent Tony van Doren? Klopt. Ik heb zelf ook deze opleiding gedaan en ik geef inmiddels les. En in het voorjaar kreeg ik de opdracht om een nieuw ontwerp te maken voor deze school. En die wordt nu uitgevoerd. Dit is een van de lokalen, is het inmiddels gespoten door klusstudenten. Klopt. Peter en Jeroen. Jeroen die staat daarboven op uh, heel hoog op een vensterbank uh, de kozijnen schoon te maken. Want die moeten nog worden geverfd. En uh, Peter die staat even te niksen. Ik heb uh, nu eventjes uh, niks te doen. Mag even toekijken. Okay. Uh, heb jij hier de boel gespoten? Uh, dit heb ik inderdaad uh, gespoten. Ja, dat is dus, uh, lekker handig. Zo'n ja, spuitmachine. Ja, was uh, voor de eerste keer. Ook voor ons allemaal. Aan het bijverdienen in de vakantie? Ja, zeker. Even drie weken uh, hard aan het werk. Wat krijg jij per uur? Uh, zelf krijg ik uh, 11 euro per uur. Maar... Niet, wat betaal je per uur, Tony van Doorn? Nou, ik weet niet of dat de bedoeling is of we dat uh, vertellen... maar uh, dat is een ander bedrag dan wat Peter krijgt. Want ja. dus het is natuurlijk een, een uitzendconstructie. Ja. Ja, moet, iemand moet eraan verdienen ook. Klopt. Ja. Ja. En wat is de overweging geweest? Komt straks bij jullie terug, bij de studenten. Dat gaan we in de volgende uur verder groter uitlichten. Laten we ondertussen even lopen, Tony. Wat is de overweging geweest om uh, klusstudenten in te huren? Nou, ik was dus op zoek naar een partij die goed en betaalbaar was. Er is op zich een best een budget gemoeid met het uh, verbouwen van de school, maar ook niet eindeloos. Uh, Voor niet vanuit een goede ervaring met uh, mijn student, dus ik ben gaan googelen en hebben een afspraak gemaakt met het hoofdkantoor en toen, nou ja, uh, zijn we tot goede afspraken gekomen. En is dit goedkoper dan bijvoorbeeld een pool inhuren? Dat durf ik je niet te zeggen, want dat heb ik nooit gedaan. Wij doen wel alles wit, en dat was ook een belangrijke voorwaarde. Of een aannemer in huren, maar die is misschien toch al snel wat aan duurder, de prijs. En, een, en, een, en, een, en een, een schilderbedrijf sowieso ook. Ja, duurder. Ja. ja. Oké, okay, en hoe bevalt het eigenlijk met deze studenten? Nou ja, tot nu toe heel erg goed. Ik ben de week voordat de grote groep begon met Peter al aan de slag gegaan... en mijn uh, vaste klusjesman. En die hebben samen het hele pand gestript, zodat de schilders gelijk konden beginnen... En zo leer ik Peter wat beter kennen, de voorman. En ja, tot nu toe valt het heel erg goed. Want ja, studenten, daar werkt u uh, dagelijks mee natuurlijk. Communiceert dat bijvoorbeeld makkelijker dan uh, met een uh, traditioneel schildersbedrijf bijvoorbeeld? En je merkt wel dat het hele gemotiveerde, enthousiaste jongens zijn. Waar je op, op een hele leuke manier ook mee kan praten. En het budget voor deze klus, best een omvangrijke klu uh, klus natuurlijk. Je hoeft het uh, precieze bedrag natuurlijk niet te weten. Uh, maar ik neem aan, jullie moeten ook een beetje op de centen letten natuurlijk op dit moment. Uh, het is een hoop geld waar het om gaat en dat proberen we wel zo, zo laag mogelijk te houden. Precies. En uh, ja, dat is ook een van de overwegingen geweest om met uh, mijn student in, uh, in zee te gaan. Hé, hey, laat nog eens even een mooie ruimte zien. Hier zijn de jongens ook nog bezig trouwens. Zijn ze hier aan het doen? Ah. Ah, hier is net gespoten. Professionele apparatuur hebben jullie trouwens. Ja, dat klopt. We hebben... Speciaal voor deze klus een, een vers buiten, heeft mijn student aangeschaft. Het is de eerste keer dat we ermee werken. Maar het gaat allemaal prima, het gaat al hartstikke snel. Je hebt in 10 uh, in minuten de hele zijkant van een lokaal gespoten. Dus het gaat echt hartstikke snel. Zullen we gelijk vergelijkbaar met rollen? Of is het wel echt, echt iets meer? En denken die studenten die deze klus doen, denken die een beetje mee ook? Ja, ontzettend. Ja. Ja? Ik merk ook dat ze echt wel ervaring hebben in uh, grotere klussen en in, uh, in, in schilderwerk in dit geval. En ja, dat is ontzettend prettig. Ik weet zelf ook redelijk wat, maar ze weten veel. valt me op, ja. Dus dit is iets, stel dat je direct privé klus hebt? Ja, dat, dat, dat is al een paar keer door mijn gedachten heen gegaan. En ook bij andere opdrachten die ik doe. En toevallig gaat mijn man met zijn bedrijf volgende week verhuizen. En die uh, heeft ze ook al ingehuurd. Dus uh, wie weet wat het allemaal oplevert, deze samenwerking. Het is een bedrijf van toekomst heeft. Nou nee, ik zie er wel brood in, zeker. Het zijn enthousiaste, hardwerkende jongens en goed mee te praten. Ja. Vandaag wordt het een prachtige dag. En de schaatsers die zijn ondertussen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De TVM-ploeg vertrekt op 20 augustus. Dat is over twee weken. naar een opvallende plaats om te trainen. Ze gaan niet naar Insel of naar Calgary, dat soort uh, plaatsen. Ze gaan ook niet naar Spaans eiland mee. Ze gaan naar Minsk. Daar gaan we eens even over praten met TVM-coach Gerard Kemkers. Goedemorgen, meneer Kemkers. Goedemorgen. Ja, waarom gaat u naar Minsk? Ja omdat we daar uh, uitstekende trainingsfaciliteiten hebben ontdekt. En daar ligt, uh, daar ligt ijs in een periode dat uh, op geen enkele ijsbaan in, uh, in Europa verder uh, ijs ligt. En is het dan van belang om op ijs uh, te staan in de zomer al? Ja, in onze planning wel. We hebben uh, en alle ploegen hebben al een aantal keren op ijs gestaan. Uh, we hebben natuurlijk een traditionele zomereis in Herenveen eind juni, begin juli. Um, vervolgens wij, wilden wij een periode van het ijs af, en dat, uh, dat doen we nu, uh, omdat we op dit moment in, in St. Moritz trainen, uh, waar we op hoogte trainen. En wij vonden het uh, van belang in onze oorspronkelijke planning, en onze oorspronkelijke gedachten... Om um, in de eerste weken van september al, uh, eind, sorry, in de eind augustus. In de eerste week van september al ijs te nemen. Nee. En, uh, en dat lukt uh, heel goed in, in Minsk, waar ja. een fantastische uh, ijsbaan is ge neergelegd. Ja, want, is die nieuw? Want ik moet je zeggen, ik, ik had nog nooit zo'n <laughs> ijsbaan in Minsk gehoord. Nee, ja, er is er al een klein poosje, maar, uh, maar, maar, maar ja, relatief nieuw. Ik bedoel, het is, een, het is een hele grote faciliteit waarbij je ook een, een grote wielenbaan en een grote ijshockeybaan uh, direct op het complex hebt. Dat heeft iets van 400 miljoen dollar gekost. Of dus het is een prachtige faciliteit. Dat is heel ja. mooi. En gaat de hele ploeg er naartoe? Inclusief uh, Sven Kramer, is die er ook bij? Jazeker. Ja. Ja. Gaat het goed trouwens met hem? Even tussendoor? <laughs> ja, ja. ja, gaat helemaal volgens plan. Hij. Uh... Hij uh, uh, treedt gelijkwaardig aan zijn ploeggenoten. En uh, uh, we kennen op dit moment eigenlijk geen enkele hindernis meer. En uh, we hebben nog wel een paar achterstanden. Maar die, uh, die uh, denken wij in de komende weken uh, zeker goed te kunnen maken. Goed, nou dat is goed nieuws. Maar even terug naar Minsk. Mag je daar trouwens zomaar trainen als buitenlandse ploeg? Want Wit-Rusland is toch wel een beetje een, een bijzonder land in Europa? Nou, we hebben geen enkele. Geen enkele. Nee, we, hebben, we zijn niks tegengekomen. We zijn. Uh, uh, we zijn op verkenning daar geweest, uh, uiteraard om, om te kijken hoe de situatie is. Het is, niet een, het is niet de plek waar wij vaker geweest zijn. Dus uh, we, kijk, we sturen altijd even wat mensen vooruit om, uh, om rond te kijken. Uh, dat levert al geen enkele probleem op. Sterker nog, dat was een, een eenvoudige trip uh, vanuit Schiphol rechtstreeks naar, uh, naar de luchthaven van Minsk. En voor het wisten zaten ze in, in het hotel. en Dat was geen, enkele, geen enkel probleem. En uh, bij de aanvraag van visa of, of, of allerlei rondvraag wat we gedaan hebben, kwamen we geen enkel, uh, geen enkel, uh, geen enkel probleem tegen. Ja, nou ja, ik vraag het zo, we hebben toevallig, ik weet niet of u het gehoord heeft... eerder deze uitzending het ook over Wit-Rusland weer gehad... en dan wordt het altijd ge gekenscheid als de laatste dictatuur in Europa. En dan denk je van, nou ja, daar kan je ook niet zo vrij bewegen. Maar daar heeft u geen uh, negatieve ervaringen tot op heden mee. Nou, wij zijn er als ploeg natuurlijk nog niet geweest. Maar degene die voor ons daar uh, rondgekeken hebben, die, uh, die, nee, daar, daar hebben wij absoluut niks van ervaring. Integendeel zelfs, uh, we, we hebben het als een, als een schone stad gezien. En uh, niks van de interne politiek meegemaakt. Bart Veldkamp is daar een paar dagen geweest en is daar zeer gastvrij ontvangen. Men wil ons daar ook heel graag hebben. Het is natuurlijk... Uh, dus is ook een stukje promotie voor een, voor een ijsbaan om de TVM schaatsploeg daar, daar op trainingskant te krijgen. En uh, ja, wij, wij hebben in, in alle medewerking gehad om daar naartoe te gaan. En uh, we laten zelfs een vrachtwagen daar naartoe rijden. En, nou, dat, uh, het ziet er in ieder geval in, in aanloop heel goed uit. Uh, politieke onrust kennen we een beetje, maar dat lijkt toch wel op een, op een interne politieke onrust. En uh, op, het, op het speelveld waar wij zitten, uh, hotel, ijsbaan. Geen last van. Het vliegveldhotel uh, uh, is de kans erg klein dat we daar iets tegenkomen. Uh, hoe lang blijft u daar uh, met de schaatsers? Twaalf uh, dagen. Twaalf dagen. En dan gaat de reis weer naar reis toe? Ja, dan komen we in Nederland uh, terug en uh, vervolgens zal er in Heerenveen, in Piaf, uh, zal ijs liggen. Dus dan, uh, dan begint eigenlijk het, uh, het, het, het winterseizoen en uh, dan komen ook de eerste wedstrijden eraan. Ja, nou, het is een, een, een gek moment, want toevallig in Nederland uh, is het uh, een van de mooiere dagen om het over het schaatsen te ja. hebben. Maar Peter van der andere kriebelt het dan toch wel, uh, wel weer. Ik ja, beetje... goed horen. <laughs> ja, Ik wens u veel succes uh, met uh, de stage in, uh, in Minsk en uh, tot de volgende keer. Perfect, dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden: akkoord over schulden en explosie op Speedboot. maar er meer. Het is iets over half acht. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. Rond 1 uur vannacht waren de stemmen geteld en kon voorzitter Beener het voorstel definitief goedkeuren. The bill is passed without objection. een motie reconsider is laid on the table.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 Op het moment van de explosie was de brandweer op het Alkmaardermeer aan het oefenen. Je hoort een gigantische klap en die zijn uh, meteen uh, ja, richting uh, die drie vaartuigen gegaan. En uh, ja, die waren er heel erg snel, nog voordat hun pieper ging. En uh, die zagen eigenlijk meteen dan dat er niet heel veel meer te redden viel. Een volwassene en een kind worden behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. De anderen liggen in ziekenhuizen in de buurt. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kunduz... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Tien raakten gewond. Een van de daders liet een auto bij de ingang van een gebouw ontploffen... waarna twee anderen zichzelf in het gebouw opbliezen. Het is onbekend of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn. In Kunduz is ook de Nederlandse politietrainingsmissie gestationeerd. De Verenigde Naties heeft gewaarschuwd... dat de hongersnood in Somalië steeds erger wordt...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 De vergadering van de VN-veiligheidsraad over Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad kwam bij elkaar vanwege het bloedige geweld van de laatste twee dagen. Zeker honderd antiregeringsbetogers zouden door het leger zijn gedood. China en Rusland zijn tegen een voordeling van het Syrische regime... omdat ze vrezen voor militair ingrijpen. Het Westen weerspreekt dat. En vandaag vergadert de Veiligheidsraad verder over Syrië. De vader van Amy Winehouse die wil een afkikkliniek beginnen. Hij wil daarmee vooral jonge verslaafden helpen die geen dure privéklinieken kunnen betalen. Dit is niet over Amy. Want Amy, we waren in een able positie om Amy te kunnen financieren om in into rehabilitatie te gaan. Dit is over mensen die het niet kunnen in groot brittannië hebben afkickcentra van de overheid lange wachtlijsten. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving en stierf anderhalve week geleden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline.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 De krantenkoppen op het Griekse vakantie-eiland Rodos gaan maar over één ding. Het gaat uitstekend met het toerisme op het eiland. Er komen veel meer toeristen dan de afgelopen jaren. Je zou denken, een mooie manier om de economie van het eiland uit het slop te halen. Maar schijnbedriegt. Zo ontdekte onze correspondent Connie Keeser. Ik ben van Toronto, Canada. Denmark. Van Rusland, St. Petersburg. Ik ben van Latvië. in Engeland. Van Germany. Uit Nederland. Ze komen overal vandaan. Drommen toeristen arriveren met chartervluchten. De stranden zijn vol. Er is geen hotelbed meer te krijgen op het eiland. Rodos lijkt populairder dan ooit. Ja, yeah, we komen om de Griekse eilanden te bezoeken. Een goede nice reputatie, so, uh, nice ook een goed We wilden een liefde verkeer. Dus dat is waarom we de roads nemen. We hebben hier nooit meer. Omdat ik me ziek aan werken. Ik denk omdat het liefde was. Ik moet het ervan herinneren. Daar draait het om op Rodos.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 Zijn hij volgens mij tegen Connie Kees. Die maakte de reportage daar op Ronos. Wieleronde van Surhuis de Veen is het enige criterium in Nederland... dat tourwinnaar Cadel Evans heeft gecontracteerd. Aan de start staan Nederlandse en wereldtoppers uit de Tour. En ook renner Liewe Westra gaat vanavond op de fiets. Goedemorgen, meneer Westra. Ja, Of goedemorgen. mag ik Leeuwe zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. <laughs> Wat zijn de verwachtingen voor vanavond? Wat wordt het voor een wedstrijd? Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt, omdat het uh, in ieder geval uh, denk ik, heel mooi weer wordt. Dus uh, dat is op zich wel een pluspunt. Juist, ja, het dat lekker? Uh, ja, nou, het is altijd beter om in, uh, in zo'n koers uh, een beetje in de zon te rijden dan, uh, dan in de regen natuurlijk. Maar dan wordt het wel gevaarlijk, maar uh, ja, ik denk dat het een mooie koers wordt. Ik denk uh, dat goede renners aan de stad staan en uh, ja, ik heb er wel zin in. Ja, is het dan bijzonder dat Cadel Evans komt? Uh, ik, denk, ja, ik denk dat het wel heel uh, heel bijzonder is uh, ja, voor uh, helemaal voor Feen dat, uh, dat de Tour weer naar, daaraan staat staat. Dus uh, ja, dat doen ze heel goed uh, bij de organisatie. En uh, ja, ik denk dat het heel mooi is dat, uh, dat, die, uh, dat die man naar Friesland komt. Ja, de Tour leeft uh, natuurlijk. Uh, dat komen veel volgens mij altijd tot de ontdekking. Als ze weer terug zijn uh, in Nederland. Was dat uh, bij Nieuwe Wester ook het geval? Uh, ja, zeker. Zeker. Ik heb uh, echt. Uh, ik heb de laatste week ook heel veel criteriums gereden en uh, ja, dan kom je er wel achter wat het allemaal uh, los, uh, los heeft gemaakt hier in Nederland. Want uh, ja, het is echt uh, een hele drukte allemaal elke avond en uh, ja, op dat moment in de Tour heb je het niet echt in de gaten. Maar nu, uh, nu, nu, nu ik thuis bent zeg, zeg maar, dan, uh, ja, dan kom je er wel achter wat, uh, ja, wat het allemaal los heeft gemaakt. Ja, nou vind Nederland uh, is, is tevreden. Uh, hoe, hoe kijk je trouwens zelf terug uh, op, uh, op de Tour? Uh, ja, voor mezelf was het gewoon, uh, ja, op, op zich was het gewoon een voldoende. Uh, ik heb een paar keer meegezeten, jammer genoeg niet voor de rit uh, kunnen rijden. En een uh, ja, en tijdrit was gewoon jammer, omdat ik in, uh, ja, met, met het weer viel dat, uh, viel dat een beetje in het water, omdat ik in de regen letterlijk, reed. Letterlijk, hè? <laughs> ja, daarom, dus dat was een beetje jammer. Maar uh, well, voor de rest ben ik goed doorheen gekomen. Uh, ja, het was mijn eerste keer en... Uh, ja, ik ben niet gevallen, dus dat was ook een pluspunt. En, uh... Ja, dan ben je een van de weinigen inderdaad, hè? Ja, daarom. Ik, ik, ik zeg nu ook tegen de meesten van uh, ja, die vragen of ja die ja, meesten die vragen mij van hoe was het toer en, en was het zwaar? Nou, ik zeg, uh, ja, het pluspunt is gewoon dat ik gewoon niet gevallen ben en, en dat is het belangrijkste. Want uh... Ja, natuurlijk is hij zwaar, maar uh, ja, als je niet valt, dan, dan is het allemaal wel, uh, wel te doen, denk ik. Ja. En nu, de, uh, vanavond natuurlijk te TV, maar de rest uh, van het seizoen, het WK komt eraan. Uh, als een van de eerste aangewezen, in ieder geval voor tijdrijden. Um, kansen op een medaille daar? Goh, dat, dat is wel heel hoog, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, mijn doel is gewoon top 10. Ik denk dat ik, dat, dat een heel mooi doel is. En uh, ja, medaille, dat is wel heel ver weg. Maar uh, ja, je weet het nooit natuurlijk, maar... Uh, stap 10, dat is mijn doel. Dat is het doel. Dat is ook wel uh, te realiseren. Er zijn natuurlijk een hoop uh, goede tijdrijders hè, op het moment. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, voor mij doen er maar 40 mee, maar dat zijn natuurlijk wel gelijk de 40. beste. Dat zijn de 40, 40... De 40 beste, <laughs> Dat zijn de, de, 40 de 40 40 beste, inderdaad. <laughs> dus, uh, ja, nee, ik denk dat Top 10 een heel mooi doel is. En uh, ja, lukt het niet, lukt het niet. En lukt het wel, dan lukt het wel. Dus, uh, ja. Wat een nuchterheid. Ja, dat is uh, ja, een Friese nuchterheid. Hè. Ja, ik denk het, hè. ik denk het zo. Ja. Uh, geen grote ronde meer, hè? De Fuelta uh, ga je niet rijden. Maar wat ga je verder nog wel rijden? Een Eco Tour door Nederland? Uh, ja klopt. Ik rijd uh, nog een paar uh, of een paar. Ik rijd vanavond een criterium nog. Misschien komt er nog één of twee bij, maar dan, uh, dan zal het in uh, eco tour worden met, uh, ja, vlak ja, achteraan uh, Limousin. Dat is een rondje in, in Frankrijk nog. Ja, en dan uh, nog een. Ja, voor mij nog een paar etappen koersen, maar dan, dan is het ook al bijna zover. Dus dan, dan is het bijna september en dan, uh, ja, dan gaat het begin de WK. Ja, precies. En uh, hoe bereidt uh, een wielrenner zich voor uh, op zo'n uh, criterium? Ga je vandaag eerst nog gewoon op de fiets om een beetje te trainen? Of is het uh, een beetje uitrusten? Uh, ja, nou ja, het is uh, vanavond pas. Dus ik denk, uh, ja, omdat ik er nu helemaal vroeg af ben... Uh, denk ik dat ik uh, straks eerst nog wel even een uurtje of twee rustig ga fietsen. <laughs> <laughs> een uur of twee rustig gaan fietsen. Goed, ja. de, de rest van Nederland denkt aan, dan, daar ben je al bek af. Maar goed, uh, jij niet. Veel ja, succes uh, vanavond daar in Seurhuis de Veen. Ja, dankjewel. je Westra was dat. De wielrenner van Vakant Soleil. In Den Haag is het zomerreces. Het kabinet vergadert een paar weken lang niet... en Kamerleden zijn deze dagen zeldzaam in het gebouw van de Tweede Kamer. Maar is het nou ook vakantie in de politiek? Dat is de vraag waarmee verslaggever Marcel Bril op pad ging. Reces is geen vakantie, dat hoor je heel vaak zeggen. Voor veel Kamerleden en politici geldt dat wel... dat ze gewoon lekker op vakantie kunnen gaan, maar niet voor iedereen. Want er gebeurt altijd wel wat. I die, I die Zoals vorig jaar, toen was het vooral wachten. We hebben afgesproken vanmorgen de inventeurs ook om geen mededelingen te doen. Dus uh, wat ik vanmorgen al zei: uw familie kan gewoon vakantie nu kunnen meenemen. Wachten totdat er een nieuw kabinet zou komen. En pas ver na de vakantie, toen was het zover. We hebben zojuist, uh, daar ben ik heel blij mee. De laatste hand gelegd aan de akkoorden die uh, vorm gaan geven, onze potje Maar bent u er helemaal uit? Wij zijn er helemaal uit, maar het gaat nu naar de fracties. Die gaan er natuurlijk ook naar kijken. En uh, ja, we zijn natuurlijk heel blij dat we zo weer zijn gekomen. En dit jaar zijn vooral de financieel specialisten in de Kamer, de minister van Financiën en de premier aan de beurt. Het gaat allemaal over Griekenland. Eerst was daar die Eurotop. Het was van groot belang dat we vandaag uh, tot besluiten zouden komen. En uh, ik ben ook heel blij dat dat gelukt is en dat we ook vandaag besloten hebben dat de financiële sector, de banken en de verzekeraars... dat die gaan meedoen, echt ook een wens van Duitsland, van Nederland... om het voor elkaar te krijgen. En toen de verwarring over de cijfers van Rutte. En misschien heeft hij zich gewoon vergist. Maar ja, dat is natuurlijk in deze zaak een hele ernstige zaak. Het is heel gênant dat dit nu naar buiten komt. Uh, ik vind het ook heel onhandig. Ja, ik zou bijna zeggen een beetje dommer. En na die verwarring is nog steeds geen einde gekomen... De Kamer wil meer informatie, er gaat nog een debat komen. En voordat je het weet is die zomer zo voorbij. Maar de betrokken Kamerleden, die zitten daar niet mee. Zeker niet. Het is uh, voor mij geen enkel bezwaar om hier dit belangrijke onderwerp uh, uh, uh, uh, in ieder geval terug te komen voor recess. In de zomer moet je toch naar Griekenland gaan op vakantie en niet de hele tijd soebatten over wat er in Griekenland gebeurt. Klopt. Ik ben de eerste week van het recess gelijk naar Griekenland gegaan heb gekeken wat daar aan de hand is. En uh, kan ik de rest van de zomer weer uh, met eigen ervaring over hebben. Het is altijd wat, hè, zo'n recess. Nou, het begint wel een beetje een, een, een, een, een gewoonte te worden, zeg maar. Vorig jaar was ook al een, een heel erg onrustig uh, recess En deze keer hetzelfde. Ik ben wel weg geweest. Maar dan ben je toch voortdurend ben je wel in contact ook met degenen die achtergebleven zijn. En uh, echt even afstand nemen is er niet bij. We weten allemaal, recess is geen vakantie, toch? Precies. Althans. Een akkoord in de Verenigde Staten, maar er moet ook worden bezuinigd. Zometeen praat ik daarover met hoogleraar Erik Bartelsman. Er is geen verkeersinformatie? Of toch wel? Nee, toch niet? Nee, wel het pingeltje. Maar dat alleen maar om u, ik wil niet zeggen gek te maken, maar om u blij te maken. Want er staan geen files namelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is de Amerikaanse politiek op de valreep toch gelukt om het schuldenplafond te verhogen. Maar de Amerikaanse overheid kan zijn schulden natuurlijk niet allemaal door laten groeien. Daarom gaat het land voor 2400 miljard dollar bezuinigen. Daar gaan we over praten met Erik Bartelsman, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort bezuinigingen moeten we denken? Nou, ik denk dat we met die 2,4 uh, biljoen... Het zijn, het zijn grote bedragen... Uh, in beginsel start het met een, met een grote kaasgaaf. Uh, er worden uh, dingen bezuinigd die discretionair zijn. Alle, alle niet verplichte onderdelen van de uitgaven... en dan moeten we dus denken... dingen die niet te maken hebben met AOW... of uh, verzekeringsverplichtingen... Uh, die kunnen direct met 1 uh, biljoen verminderd worden. Uh, daarna is het een, uh, krijgt het congres de kans om met meer beleidsvoornemens uh, te kiezen wat er gaat gebeuren. Maar als we dat niet doen, dan komt er een dikke kaasschaaf overheen. En dan wordt niks gespaard. Ja. Het gevolg van die bezuinigingen, gaan Amerikanen dit merken? Nou, ik denk het wel. De economie staat in de VS nog op een erg lage pitje. De werkloosheid blijft omhoog en de percentage werkende staat eigenlijk sinds december 2008 uh, historisch laag en verbetert het geheel niet. Uh, met deze bezuinigingen zou het kunnen dat de recessie verergert. En paradoxaal kan daarmee het tekort juist stijgen. Um, Omdat denk, er minder konden zijn minder en ze betalen al zo we weinig belasting... dan ja, komt er nog minder in Inkomstenbelasting, om, inkomsten omlaag, uitkering omhoog. En mensen vergelijken vaak een staatshuishouding... met dat van een huishoudboekje van een gezin. Maar dat is gewoon onzin. Als we gezamenlijk meer proberen te sparen... dan kan het totale spaarbedrag toch verminderen. En dat is een beetje de, de, de paradox of thrift. Een, een paradox van, van het besparen, wat een hoop populisten vergeten. Ja, kortom, ze gaan, het, ze gaan het merken. En dat in een situatie die toch al niet zo uh, rooskleurig is. Ja. Nou, dan denk je op een gegeven moment... Uh, en die vergelijking is natuurlijk de afgelopen weken vaak gemaakt... van uh, daar hebben we een nieuw Griekenland. Nou ja, Griekenland is, is een piepklein landje. Uh, maar dit is een piepgroot land. Een piep, en dit is een heel groot land. Inderdaad, de, de schuldquoten stijgen tot boven de 100 En sommige economen vinden dan toch dat er in die buurt wel een grens wordt bereikt van wat houdbaar is. Aan de andere kant, uh, er staat nog een wachtlijst van mensen die de VS in willen om daar te mogen werken en verdienen en belasting te betalen. Uh, de bevolking is toch werkbereid. En ik denk als puntje bij paaltje komt, dan is er een mogelijkheid uh, dat de belasting toch omhoog zal gaan. Dan moet daar eerst politieke overeenstemming over worden bereikt. Hè? Want die Tea Party die moet daar niet aan denken. Dat, dat klopt. Uh, anderzijds, er komen gewoon weer verkiezingen. Ik denk dat, uh, dat een hoop mensen in de VS de Tea Party wel een beetje beu zijn. Het is een, ja, een, een kleine minderheid, zal ik maar zeggen. Uh, ze hebben nu vrij veel invloed in het congres. Maar ik denk dat mensen toch uh, deze gijzelingneming van de economie... en van de, van de reden uh, toch niet heel, niet heel blij mee zullen zijn. Nee. Daarmee komt er na de volgende verkiezingen weer ruimte om, om uh, beter beleid te voeren. Nou ja, dan hebben we het vooral over belastingen. Want uh, wat voor soort belastingen zouden er in Amerika wel wat hoger kunnen? Nou, te beginnen had Bush een belastingverlaging ingevoerd. En die worden automatisch in 2013 omgezet als er geen nieuw beleid komt. Of die worden teruggedraaid als er geen nieuw beleid komt. En dan hebben we het over belastingen op erfenissen... belasting op salarissen boven 250.000 dollar... en belasting op inkomen op vermogensbestanddelen. Um, dus... Ja, dat zijn toch wel dingen waar, waar je zou denken dat er een meerderheid voor te vinden zou zijn om die te verhogen. Nou ja, er hoeft niet eens een meerderheid. Ze dus, dus nee. hoeven geen overeenstemming te bereiken. Nee. Want het gaat nee. dus een soort automatisme. De, dit wordt dus een automatisme. Anderzijds, om echt geld in het laadje te brengen, moet je toch de belasting verhogen waar, waar de meeste mensen zitten. En dan betekent dat toch dat de middenklasse, noem het niet gepakt, maar dat, dus, dat ze toch een paar procentjes meer moeten, zullen gaan betalen voor de dingen die ze krijgen van de overheid. Maar wat voor de, soort dingen denken we dan? Nou, de dingen die direct nu al uh, gekort worden... dan hebben we het, en het, het, het, het discretionaire uitgaven... dus de uitgaven die de overheid doet aan, aan leuke dingen, mooie dingen... die gaan terug naar het niveau van Eisenhower van de jaren 50. Dan hebben we dingen over klimaat, energie, infrastructuur, uh, milieu, uh, onderwijs. Allerlei dingen die toch wel in een, uh, in een modern, rijk land horen. En waar je je zorgen maakt als die gekort worden. Ja, daar hebben we het dan, uh, dan over. En, uh, maar ja, dan moet, ik zei het al eerder... dan moet er namelijk wel uh, iets veranderen in, uh, in, in Amerika. Want uh, ja, dan moet die Tea Party, ik wou bijna zeggen onschadelijk worden gemaakt... in ieder geval niet meer zoveel politieke invloed hebben als we op dit moment hebben. En dat klopt. In de vorige keer zijn ze, zijn ze binnengerold met een beetje, ja... Toch een terugslag naar de Obama-zegen. Dat gaat in de VS met, met golven op en neer. Uh, toch met het districtsysteem is het denk ik uh, moeilijker voor dat soort extreme partijen om in iedere plek door te dringen. Want ze moeten toch in ieder congresdistrict een meerderheid krijgen. Ik denk dat dat terug zal gaan vallen. Uh, en dat het toch meer gematigd. Wellicht in de voorverkiezingen winnen de type parties dan. Uh, maar in de in de, de algemene verkiezingen voor ieder congreslid wordt dat, uh, wordt dat lastiger. Maar ja, het zal lastig worden hè, in een land met, uh, laten we me zeggen, ook die um, uh, hoe het? <laughs> prachtige uitspraken van uh, read my lips, dat er geen ja. uh, belastingverhogingen plaatsvinden. Het is een beetje vloeken in de kerk daar zo. Uh, dat klopt, dat klopt. Maar uh, de, de, wat er nu aan het gebeuren is, heeft toch wel een hoop mensen wakker geschud. Uh, onder de democraten is zijn 60% nu al bereid om toch eens over belastingen te gaan nadenken. Uh, dus dat, uh, dat biedt wat uh, vooruitzicht. Wat komt er een moment waarop het echt absoluut onhoudbaar is? Daar, daar vreest de wereld een beetje voor. Uh, ja, als de, schuld, als de schuldquote blijft stijgen en de economische groei achterblijft... want het gaat toch, het gaat toch om de schuld ten opzichte van BBP, Als de groei daar niet gaat toenemen... Uh, en de schuld niet en de tekorten niet teruggedraaid worden. Ja, op een gegeven moment gaan de, gaan de beleggers zeggen genoeg is genoeg, wij trekken de stekker eruit. Ja, en dan krijg je een, uh, een inzakkende dollar. Maar ja. wij trekken de stekker eruit, dat betekent dat ze hun geld terughalen. Nou, niet terughalen, ja, je kunt wel proberen je geld terug te halen, maar dan proberen je die obligaties op de markt te verkopen, zijn ze niet veel waard. Dus het zal meer een scenario zijn van, luister eens, wij gaan uh, die obligaties niet meer opkopen. En dat betekent dat Amerika daar rekening mee moet houden en moet zorgen dat de, de aantal, Nieuwe obligaties die uitgegeven worden, heel sterk gaat verminderen. Nou, daar ja. zijn ze nu mee bezig. Ja, en uh, daar zijn ze hard, uh, hard mee bezig. Maar dat zou dus inderdaad nog wat harder moeten. Maar voorlopig uh, moeten ze een beetje proberen dit pakket er doorheen te loodsen. En na de volgende presidentsverkiezingen, dan pas kan er echt iets gebeuren. Ja, het echte beleid wacht. wacht nou, er is nu die Select Joint Committee. Dat zijn dus de congresleden van de beide partijen die, die pro moeten proberen eruit te komen. Um, maar eigenlijk het, het wachten op het nieuwe beleid en het uh, hopelijk betere beleid... zal moeten wachten tot na november 2012. Ja, nou ja en het comité uh, wat uit zes democraten en zes republikeinen bestaat... is natuurlijk ook maar afwachten wat voor soort types daar ingezet worden. Als dat allemaal Tea Party-achtige mensen zijn... en aan de andere kant aan het linkse spectrum van de democraten... dan komen ze er ook niet uit. Ja, nee, maar ik denk dat niet. Ik denk dat de partijenbestuurders die nu uh, dit weekend bij Obama hebben gezeten, Alan, uh, dat die begrijpen dat, het, dat, het, dat het die Tea parties in hun rug zitten. Maar ik denk dat er misschien symbolisch eentje in zo'n commissie komt en niet meer. Eentje, en dan kunnen ze die overstemmen. En dan zijn ze met, met vijf anderen van beide partijen... en dan moet dat wel lukken. Ja, precies. Dan is het tien tegen twee, zal ik ja. maar zeggen. <laughs> Meneer Bartelsman, het is duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. Okay, Erik Bartelsman ziens. was dat hoogleraar Economie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. NOS Radio en Journaal overzicht. Goedemorgen Ewout, Ewout Jong. Goedemorgen. 269 stemmen voor en 161 stemmen tegen. Het Huis van Afgevaardigden heeft voor het akkoord gestemd dat de Republikeinen en Democraten met elkaar sloten over de verhoging van het schuldenplafond. In de Amerikaanse media veel aandacht voor dit akkoord, maar ook veel aandacht voor dat andere opvallende nieuws, de terugkeer van Gabriel Giffords. Giffords was voor het eerst weer in het Huis van Afgevaardigden sinds in januari werd neergeschoten. Giffords return. Return to House for Debt Vote, kopt CNN. En ook de Washington Post lijkt onder de indruk en kopt. Giffords makes surprise return. Op Twitter liet Giffords het volgende over haar terugkeer weten. The Capitol looks beautiful. And I'm honored to be at work tonight. De aanwezigheid van congreslid Gabriel Giffords in het Huis van Afgevaardigden had volgens voorzitter Nancy Pelosi een symbolische waarde. Her presence today to make sure that we honor uh, the uh, obligations of our great country is important and symbolic. Uh, her presence here in the chamber as well as her service throughout her entire service in Congress brings honor to this chamber. CNN toont een filmpje van Giffords waarin ze omringd wordt door haar collega congresleden. Giffords met kort donker haar in plaats van lang blond haar. Haar aanwezigheid benadrukt volgens Nancy Pelosi de verantwoordelijkheid van de leden van het Huis van Afgevaardigden bij de stemming over het schuldenplafond. Verschillende media berichten over de opmerkelijke verschijning van de Venezolaanse president Hugo Chavez. Voor de camera's van de persbureaus betuigt hij steun aan de Libische president Gaddafi en een passant verklaarde hij... dat het belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen van je nagels tot je haar, zegt hij, terwijl hij met zijn hand over zijn kale hoofd aait. Ik kijk hoe daar een A lo mejor me quedo así, A lo mejor look. Een nieuwe look, ja. Misschien houd ik het wel zo. Dan hoef ik het niet te kammen. Dus Chavez met een kaal hoofd Dus Hij lacht erom, maar volgens persbureau EP heeft hij zijn hoofd geschoren. omdat hij zijn haar begon te verliezen. ten gevolge van chemotherapie. In juni liet Chavez in Cuba een kankergezwel verwijderen. De burger, dupe HSL-sof. Dat kopt de Telegraaf. Volgens de krant draait de belastingbetaler flink op. voor een oplossing van het debakel met de hoge snelheidslaan. Een lijn. Minister Schultz van Haga en de NS-top werken een akkoord uit. waarbij de hoge snelheidslijn en het hoofdrailnet van de NS. volgens de Telegraaf in elkaar zouden worden geschoven. Deze oplossing zou de staatskas echter honderden miljoenen... minder aan inkomsten opleveren. De overeenkomst is nodig, want het hoogsnelheidsbedrijf... van NS en KLM is zo goed als failliet. Het beest hield Middelburg bijna een week in zijn greep... maar gisteren is hij dan eindelijk gevangen. De gele rattenslang. De slang hield zich schuil in de voortuin van deze dame. Nou, Ik deed mijn voordeur open en ik wou even een paar boodschapjes halen. En daar lag de slang in de tuin. Uh, geel, een beetje bruinig. Die is vrij lang. En eng beest in ieder geval. Duidelijk een gele rattenslang. Nou, hij mag voorlopig even uitrusten in de reptielen zoo-iguana-invlissingen. Er is overigens nog geen melding binnengekomen van iemand die de slang mist. Ja. Nog. Kan je die nog ergens melden als je hem mist? Ja, en vast wel bij het slangenmeldpunt. <laughs> het slangenmeldpunt in Nederland, dankjewel, Heerwoud. Goed, wat gaan we straks doen? Na acht uur gaan we onder andere weer aandacht besteden. Natuurlijk aan de Verenigde Staten, want uh, daar is dus een akkoord bereikt. En vanavond om zes uur wordt er gestemd in de Senaat. De ontplofte boot gaan we ook nog aandacht aan besteden. Dat is op het Alkmaar de meer grote ontploffing geweest. Daar met een aantal ernstig gewonden. Blijf erbij op deze zender, hier op Radio 1. Tot zo.